Voetbal in de Eredivisie heeft Rora J.C. zijn eerste zegen van dit seizoen geboekt. In Kerkraden werd het 3-0 tegen Willem II. Op dit moment worden nog drie wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Het weer, vannacht opklaringen, later vanuit het westen bewolking. Morgen droog, ook bewolkt. Er staat een matige zuidwestenwind. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Dit was het NOL.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 het beste van dance en R&B in de mix. De mix. Met de FM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show Facts En u -mix -up. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for 10.FM.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 Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Een bijzonder goede avond is dus vandaag zaterdag 1 september 2012. Hoor de muziek van Joe Negro, tezamen met The factor met Saturday. De Luigi Rocca remix. Hier van Zandvoort, iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht. doe je mij, Mario Zandvoort... Met het beste van dance en R&B in het eerste uurtje. En natuurlijk het tweede en derde uurtje zijn voor DJ Mouser met zijn Global House Vibes. Zometeen muziek. Nederlands muziek van de Applesits met slapeloze nachten. Ik wacht alweer op een nieuwe plaat, want deze plaat hebben we alweer erg vaak gedraaid. Maar eerst die Delivio Revon, Aaron Gill en Fat. Het dancing, Jord hier op CFM Zandvoort. Een bijzonder goede avond.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 Stukken, blikken voor ijzer in de stad vol met schuken, Zo in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zoiet in mijn bed, ik wil liever naar buiten, mijn gedachten op mijn masterplan. De kans met de voor nog geef dan hoe ver ik ben. Hoog van mij, net alsof ik in een film zit. Vingers bekievelen, ze de duiken, we stil zit. Klaar voor de arts. die het hele liene kiks verslaven, net alsof jij aan de zit. De klok tik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen, de zon breekt door. Wacht op, volg mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik dreig in de weg. Vol met gedachten, de tijd ik langs zijn door, Slapeloze nachten. Barre kan worden, barre kan worden. De zon bleek door. De sterren uit de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen doen we dan steeds voort of een barre kan worden. Lig wakker in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd dik langzaam door. Slapeloze nachten. De zon bleek langzaam door. Zandvoort voor de muziek van de Apple met slapeloze nachten. En daarvoor Delivio Revon. Aaron Gill en Fat met Dancing. TFM van Zandvoort de Nightwalk. Het is even tijd voor een beetje shownieuws. NW Nightwalks Show Facts. Roy Williams staat op punt om vader te worden. En dat doet hij wel, uh, dat doet wel wat met de beste man. Hij wil het allerbeste voor zijn aankomende spruit. En daarom heeft hij nog minder dan Victoria Beckham even gebeld. Voor Robbie en zijn vriendin Aida uh, is het het eerste, het eerste kind dat ze op de wereld gaan uh, eh, zetten. Maar uh, Victoria Beckham bezette al meerdere kinderen op de wereld met de hulp van uh, een speciaal geboorte team. Zoals Brooklyn en Romeo kwamen namelijk allebei ter wereld in een luxe suite in het uh, exclusieve Portland ziekenhuis in Londen. En dat wil Rob, Robbie natuurlijk nu ook. Sterker nog, ook al wonen Rob en Aida in L.A. Hij wil toch een complete oceaan overvliegen. Om vriendin in Londen te laten bevallen. En het kan nog gekker, Victoria's gynecologen Malcolm Gillard is inmiddels met pensioen. Maar op verzoek van Robbie komen hij en zijn team toch weer even in actie... want de man heeft goed werk verricht bij de Beckhams. En uh, iets zegt ons toch wel een klein beetje dat het kind echt niks tekort gaat komen. Hoewel Britney Spears toch inmiddels genoeg heeft bereikt om trots op te zijn... Blijft ze diep van binnen. Een onzeker plattelandsmeisje. Ze is hard aan het trainen geslagen om haar lichaam weer strak te krijgen. Maar om haar broze zelfvertrouwen op te kunnen blijven blauwen... eisen medewerking van mensen om haar heen. Volgens de heeft Britt liever niet dat een mooie vrouw bij haar in de buurt kan. Dus alle vrouwelijke medewerkers van de Amerikaanse extracten moeten dus met een grote boog om haar heen. Klinkt maf, is ook is ook zo, maar Lappeers, uh, is, uh, respeers, moet ik zeggen, is bloedserieus. Het staat zelfs in een contract, vermeldt de Daily Star. Britney heeft tijdens de onderhandelingen als voorwaarde geteld... dat ze backstage niet geconfronteerd worden met een mooie op de stijlvolle vrouw. Zo vertelt de insider aan het bekken uh, in Nou, koekoek, hè? <laughs> Steve Zalvoort voor de Nightwalk. Terug naar de muziek zometeen Rudimental en John Newman met Feel the Love. Maar eerst nieuwe muziek van Criminal Vibe met Easy Lover. En dat doen we een natuurlijk van Phil Collins. I got a time. Luister je naar Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Hoor de nieuwe muziek van Afrojack met Rock the House. En het gaat heel goed met Afrojack. Van de week heeft hij zijn 1 miljoenste .000 twitterare pogger binnengekregen. En uh, daar is de beste man uh, heel erg trots op. <laughs> Dat geloof je zelf, hè? En voor de plaats van Afrojack horen we Martin... Uh, nee, hoorden we Rudimental. samen met John Newman met Feel the Love. En daarvoor... Nieuwe muziek van de Criminal Vice met Easy Lover. Een nieuwe mix van uh, het oude nummer van uh, Phil Collins. TfM Zandvoort, zometeen is het tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande? Er is nog even muziek, muziek van Aangeboden, Yes sir, uit elkaar. En ook zometeen nog Justin Bieber. Er was niemand die me kende zoals jij. Vanaf de eerste dag waren wij een feit. En niemand die het wist van jou en mij. Afgezien was dat de leukste tijd, maar de moeizijnen en verhalen kwamen vaker. Ik vroeg mezelf af moet ik dit maar laten? In mijn hoofd straalde ik met al die vragen, omdat ik niet over gevoelens kon praten. Ik kan het nu nog niet geloven, dat alles zomers afgelopen. Ik ben voor goed gestopt met hopen, want alles wat we deelden is nu echt verloren. Het is niet alleen als schuld, dat weet ik. Het zijn niet alleen je vader. Maar toch heb ik mijn best gedaan. En moeten wij de kant op gaan. Ik ben niet meer van jou. Je bent niet meer van mij. Je houdt je nu al groot. Maar gaat kapot van de pijn. Omdat je bij me wilt zijn. Maar niet meer bij me kunnen zijn. Dan is dit dan het tijd van een hele rode tijd. Alles is verloren. En wat heb je nu beleid? Want je bent me nu kwijt. Maar pas achter Ik heb in mijn eentje over straat Vele mensen vragen hoe het met me gaat Gek genoeg zijn ze allemaal verbaasd Als ik ze zeg dat ik ook door moet gaan Zoveel kansen gekregen in mijn leven Zoveel gemist omdat ik dacht aan ons tweeën Was nooit van plan om een spel met je te spelen Maar achteraf heb jij het tegendeel bewezen Ik moet er nu echt aan geloven Want onze liefde is afgelopen Ik ben nu echt gestopt met hopen zelf Het is niet alleen als schuld, het heet ik. Zijn niet alleen je vader die we niet vergeten. Maar toch heb ik mijn best gedaan. En moeten wij de kant op gaan. Want ik ben niet meer van jou, je bent niet meer van mij. Je houdt je nu nog. groot, maar gaat kapot van de pijn. Omdat je bij me wil zijn, maar niet meer bij me kunnen zijn. En is dit aan het van Want je moet er doorheen. Hou je sterk, ja, geloof me, want je bent niet alleen. Het is pittig, het is moeilijk en ik voel met je mee. Want het leven is niet altijd makkelijk, nee, nee. Droog je tranen, ga niet verder, want je moet er doorheen. Hou je sterk, ja, geloof me, want je bent niet alleen. Het is pittig, het is moeilijk en ik voel met je mee. Want het leven is niet altijd makkelijk, nee, nee. Want ik ben niet meer van jou. en is dit dan de tijd van een hele rode tijd? Alles is verloren en wat heb je niet bereikt? Want je bent me nu kwijt, maar pas achteraf krijg je spijt. Zet je radio in het zand. Dit is de FM Zandvoort. Zandvoort. I was your boyfriend, I'd never let you go I could take your places you ain't never been before Baby, take a chance so you'll never ever know I got money in my hands that I really like to bless Swipe, swipe, swipe on you Tell them by the fire while we eatin' fondue I don't know about me, but I know about you So say hello to possible in three, two, swipe I'd like to be everything you want Let me talk to you If I was your boyfriend, I'd never let you go I Keep you on my arm, girl You'd never be alone And I can be a gentleman Anything you want If I was your boyfriend, I'd never let you go Tell me what you like, yeah, tell me what you don't I could be a buzz light, yeah, fly across the globe I don't ever wanna fight, yeah, you already know I'ma make you shine bright like you're laying in the snow Bye. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend You could be my girlfriend until the ever uh, girl pass. Make you dance, to a spin on the trail and like boys going crazy on the silk like a whale with a swaggy yeah. I'd like to be everything you want yeah. girl Let me talk to you. If, If I was your boyfriend, I'd never let you go. Keep you on my arm, girl. You'd never be alone. And I can be your gentleman any way you want. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I'd never let you go. So give me a chance, 'cause I'm. Friend. When... Ja, dat was muziek van uh, Mastic Soul met Nirana. Afkomstig van het uh, El Ritmo Caliente album Del 3. En daarvoor Justin Bieber met Boyfriend. En ook nog muziek van Yesher met Uit Elkaar. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn vanavond. Party update. Nou, vanavond al eerst in uh, Almere heb ik even een feestje opgezocht waar alle toppers draaien. Vanaf vanaf 10 uur ben je welkom in uh, het TMG Partycentrum. Met sowieso XXL. Met onder andere Party Squad. Gregor Salto, Alvero, Mendoza. Livio Revon en Aaron Gill. Nen Daziel. Mitchell Niemeyer. Dazai, Dina en nog veel veel meer. En live nog uh, Dimitri, Nikita en Ram. Dus. Uh, Proftien nu ben je welkom tot vijf uur in de ochtend. Het feestje sowieso XXL in Almere in het TMG Partycentrum. En zoals altijd, normaal gesproken beginnen we ermee. Vandaag gingen we er ja, even niet bij beginnen, maar. Iedere week in Escape in Amsterdam op de zaterdagavond het feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij is weer terug uit die pizza. Raimundo en hij heeft uitgeroepen Brian Chandro en Santos. En Jodie Kitsch. Ook een ja, extra Zandvoorter eigenlijk. Ja, ik mag toch eigenlijk zeggen dat er een Zandvoorter is. Jody Kitsch ook in de Escape vanavond. En je bent welkom vanaf 11 uur. En en tot vijf uur ga je door. Raimundo en Friends in Escape in Amsterdam met Brainwash. En ook vanavond in de Melkweg in Amsterdam hebben we... Control-Alt, niet Delete, maar Control-Alt Dance. Dat is met George uh, en Dap. Het begint allemaal om twaalf uur. En uh, ja, wanneer het eindigt? Uh, ik denk om een uur of vijf waarschijnlijk. Nou, volgens mij zit er een klein foutje in, want uh, dan krijg je hier nog een tweede velletje binnen. Van uh, het feestje in de Melkweg uh, van twaalf tot vijf. Het heet Encore. Dus niet Control-Alt Dance, dat stond er ook bij me. Maar Ik denk dat er een foutje is. Dat is in de line up met Prime, Cream and Kiddo. En hosted by uh, Michael X. Vanavond is dus in de Melkweg. Gewoon even kijken. Encore of Control of Dance. Eén van de twee feesten is daar vanavond aan de gang. Ik heb al geprobeerd te bellen, maar ik krijg niemand te pakken... die, die me eventjes uh, kan updaten van hoe of wat. Vanavond ook een leuk feestje in de Panama. Van over 11 uur. Stout, open-minded. Met uh, Faiu uh, Laurens. Bekend van televisie, geloof ik, hè? Kimberly Ramirez, JC Pearl, Steve Rock, Tampa Slow. En Special vip Vipcast hosted by MC Rich. Gewoon even kijken in de Parma. In Amsterdam. Stout open minded. En vanavond in Paradiso Jam Rock meets Afro Dance. Het allemaal om 1 minuut voor 12. Jawel, bijzondere tijd. De line-up is Wax Friend 35, Kilo Wow. Tico's, Henry X, G-Man, Int en uh, Dr. Ray. En ook nog eens uh, trouwens uh, Gary Black om voorbij. O, even kijken, in Paradiso, vanaf 12 uur. Ja, 1 minuut voor 12. hè. Jamrock meets Afro-dance. Wat het is, gewoon kijken. Gewoon lekker uit je bol gaan. Nog meer leuke feestjes. Die zijn er genoeg natuurlijk in heel Nederland, hè. Soms uh, krijgen we als commentaar, hè, je bent het feestje vergeten. Ja, ik uh, zeg altijd maar, hè. dan moet je me even een mailtje of uh, even een flyertje toesturen. Of in de studio klaarleggen, dan uh, komt dat meestal wel goed. Vanavond in het patronaat. Vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend, super stijl. Met de, met de line-up, geen idee, <laughs> hebben ze opengelaten. Maar even kijken, in het patronaat in Haarlem. Nog meer in Haarlem te doen? Nou, we dachten weer een stalker. Dan hebben we vanavond voetzoekers uh, met uh, Aryuna Shiks live. Schiks moet ik zeggen. Miss Malera, Manos en Micho Guri. En in area 2, kleren -so feutes in Koma, Boonstra en Vieze Harry en Bolle Harry. Nou, gewoon even kijken. In de stalker, van 11 tot ze geopend. Voetzoekers vanavond. En dan gaan we kijken of we nog een feestje hebben hier in Zandvoort. Nou ja, altijd hè. We hebben altijd een feestje in Zandvoort. Natuurlijk in Club Exposure. En dan is er weer een hele lekkere line-up opgenomen. En vanavond uh, Dino's Revival Second Edition. Dat is met Jurgen, Marcel Brony, Miss Wendy en Jorg. We even kijken. Dus vanavond uh, in Club Exposure hier in Zandvoort... 10 uur gaat de deur open en om 5 uur wordt hij weer uit Ik Ik nog even lekker een paar uur. Lekker uit je in Dino's Revival 2 Edition. Dan gaan we nog even kijken. Naar morgen zondag 2 september 2012 in de Club Vroeger. En op 2 uur ben je welkom in At My House, zo heet het feestje. Met onder andere City Sampson, Vata González, MC Chen, Ruben Vitalis, Jean, Tony Cha-Cha, Mike S. Spider. Digital Skills. En het is hosted by DJ uh, Boxy en MC Jax. En dat is in de pool area. En in de indoor area hebben we Randy Katana. Quintino. Pinmaizer Patrick. Michael Saints, Mario Rijken van Olst. En Digital Skills. En dat is hosted bij MCJ en MC, MC Louie. Dat is morgenmiddag in Beach Club. Vroeger vanaf twee uur ben je welkom. En morgenmiddag vanaf vier uur ben je welkom in Bloomingdale. Met TikTok at the Beach. Met de uh, Party Squad. Face DJ Ruud. Sam Fox, Dirty Caps, Mr. Samson, Juri, Alexander, Kenneth, G, Olivia Riven, Aaron Gill en nog veel meer. Maar even kijken, morgenmiddag vanaf 4 uur in Bloemingdale, het feestje Tic Tac at the Beach. En het laatste feestje, wat ik nog voor je heb in Bloemendaal aan Zee, morgenmiddag vanaf 3 uur. In Woodstock 69, WLC Presents Hernan Atenaar. met Hernan, natuurlijk. Zes uur draait hij achter elkaar en ook nog uh, Polo Folder Live. Gewoon even kijken, hoedstok 69. Je bent welkom vanaf 3 uur. Dat waren de feestjes voor van vanavond. Snel terug naar de muziek, zomerse muziek, WTF met DaBob. <tieding> Разных бед В нашем доме поселился Замечательный сосед Мы с соседями Sent them Oh meer me Kunstenaar. Ben ik een ongestuntelaar Maar ik heb altijd mijn kunstje klaar Dat moet ik wel als je geen munten spaart Je kent mij, verbruist zo mijn zoldij Best een heleboel, ik kom thuis vol bij Ik fix niks met mijn twee linkerhanden Zelfs een eitje kan ik aan laten branden Romantiek, net als jeep. Vaccine lichtjes en dan gefriek. Ik lig in mijn bed, graag gooi met de pet. naar alles waar ik altijd om dat is echt waar. Ik sta in dat je dans gaat. Zo blij met jou, omdat ik weet dat je Frans snapt. En als je de kans pakt, zie je de man die van je zal houden zoals van hier. Ik leerde ze fris, naar de slimste was kan je achteraf betwisten. Maar je kan me missen met je bullshit. Ben ik een ark, dat Ik heb een lijst vol teringlijs. Je heel verre hebben mijn buurt moet blijven. Niet mailen, niet bellen, niet schrijven. Tot je geeft ben ik van je hoort te krijgen. Mijn test heen drijven en geldt voor iedereen. Als je rondloopt met de blok in je been, haak hem af, nu meteen. Beur hem in de blom. En kijk of je op eigen houtje je boven. Komt ondankbare honden. De hele dierentuin, en toch is het zon. Maar als samen denken, zien ze de markt, die fijn zijn oude veranderen. Dat was muziek van eigen bodem. Lange Frans. Het nergens goed voor. En daarvoor WTF en da -bot. Het Het dierstuurtje zit er alweer op. Nog een paar plaatjes te gaan. En dan is het tijd voor de Global House met DJ Mouse Twee uur lang. Het beste van dance. En letter in de mix. Ik heb nog een paar stuks muziek te gaan. Taka bro, taka tak. Terwijl uh, de cabro met taka tak. Niet maar simpel taal. Nio, burning up. En misschien nog Tony Braxton en ook nog Armin van Buren. Ik zeg tot zo meteen. Na de break. De nuevo aquí Rodríguez Pati. que te gusta a ti, mami. mami. From introduction Taking shots of that red Taking that burn like it's nothing Body made for sinning But cause from no winning I know she might be the death of me I'm from the